Vier uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Laat Europa de keiharde begrotingsregels nu wel of niet los. En wereldwijd denkt meer dan de helft van de werknemers... dat omkoping en corruptie aan de orde van de dag zijn. Dat straks in Villa Vepiro. Nu is het NNW-journaal met Mark Visser. Rotterdamse woningcorporatie Woonbron kan de SS Rotterdam toch verkopen aan het bedrijf Westcourt Hotels. Twee andere partijen hadden beslag laten leggen op het cruiseschip, maar het gerechtshof in Den Haag heeft nu bepaald dat de beslag moet worden opgeheven. Eind vorig jaar werd bekend dat het schip voor bijna 30 miljoen euro aan Westcourt hotels was verkocht. Twee andere partijen claimden daarna dat zij al eerder een overeenkomst hadden gesloten. Het Hof is het daar niet mee eens. De SS Rotterdam was een grote financiële strop voor woonbron. De verbouwing van het schip kostte 250 miljoen. Veel meer dan was begroot. Bij het huis in Cleveland, waar gisteravond drie Amerikaanse vrouwen uit ontsnapten... is de politie twee keer eerder geweest. Dat is tijdens een persconferentie bekendgemaakt. In maart 2000 werd op straat bij het huis een gevecht gemeld. Een jaar later was er een incident met de bewoner van het huis. Hij had als chauffeur van een schoolbus tijdens een lunchpauze een kind in de bus achtergelaten. Politie ging langs het huis, maar er werd toen niet open gedaan. January 2004 as a resolve and investigation that was initiated by Children and Family Services Cleveland Police went to the address, knocked on the door where unsuccessful in connection with making anybody any contact. De drie vrouwen werden zo'n tien jaar lang vastgehouden. Volgens de politie in Cleveland zijn de slachtoffers nog niet gehoord over hun ervaringen. Drie mannen zijn opgepakt in de zaak. De gemeente Amsterdam vindt dat de fietstunnel onder het Rijksmuseum... 24 uur per dag open moet zijn. Het stadsdeel Zuid wil de tunnel vanaf volgende week maandag... alleen s'avonds en s'nachts openen. Anders zou de veiligheid voor fietsers en bezoekers van het Rijks... niet gegarandeerd kunnen worden. Volgens het stadsdeel kost het nemen van extra veiligheidsmaatregelen tijd... De gemeente Amsterdam wil het stadsdeel helpen. Er moeten lijnen worden gespannen om voetgangers en fietsers uit elkaar te houden. En er moeten markeringen op het wegdek komen, zodat duidelijk is waar het fietspad precies loopt. De explosie vorige maand in de kunstmestfabriek in Texas werd veroorzaakt door ammoniumnitraat. Dat heeft een woordvoerder van de brandweer gezegd tegen het persbureau Reuters: Ammoniumnitraat is onder bepaalde omstandigheden brandbaar. Het wordt in de landbouw gebruikt als bemestingsmiddel. Bij de explosie kwamen 14 mensen om... en werden tientallen huizen in het stadje West door de explosie weggevaagd. Ammoniumnitraat wordt ook vaak gebruikt voor het maken van explosieven... zoals door Timothy McVeigh bij de aanslag in Oklahoma City in 1995. Paleis Het Loo bleef een topdag. Er is veel belangstelling voor de vandaag geopende tentoonstelling ingehuldigd... over de inhuldiging van koning Willem-Alexander in de Nieuwe Kerk... de conservator van Paleis Het Loo. Een van onze piekdagen is altijd paas, zondag. Nou, dan hebben we op een hele dag hebben we wel eens 3000 mensen... maar nu 3000 bezoekers in drie uur, dat is werkelijk ongekend. Paleis Het Loo heeft externe beveiligingsmensen ingehuurd. Die houden toezicht op de topstukken uit de tentoonstelling... de kroon, de rijksappel en de scepter. Toen besluit het weer steeds meer bewolking. En vanuit het oosten trekken een aantal buien over het land. En dat kan daarbij gaan onweren en hagelen. Het is 19 tot 24 graden. Morgen begint de dag met zon, maar trekt er in de middag en avond een gebied met regen over het land. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Verkeersinformatie met Dennis Mooi. Er staan nu uh, 17 files, 50 kilometer bij elkaar opgeteld. Er zijn nog weinig bijzonderheden. Behalve dan dat een uh, flinke regen- en onweersbui voor file heeft gezorgd op uh, de A15. En op uh, de A4 richting Amsterdam. Er zijn drie hoofd, uh, rijstroken dicht zijn bij Hoofddorp. Er is een ongeluk gebeurd. 2 kilometer file nu. A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Reewijk en Nieuwebrug. 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Hier is de zo dicht. En dan die file door die onweersbui op de A15. Vanuit Rotterdam naar Gorkum staat die file. Bij Papendrecht 2 kilometer. Na de ster gaat de file verder. Blijf luisteren. Lekker weet je, hè? Weet u wat ook lekker is? Een DSG-automaat voor maar 995 euro op de bestelauto van het jaar. De Volkswagen Transporter. Vanavond in Altijd Wat. Flexwerkers zijn onmisbaar in tijden van crisis. Ze zijn de banenmotor voor de economie. Alleen jammer dat de flexwerker daar zelf niet van kan profiteren. Geen garantie op betaald werk, een leven in onzekerheid. De tweedeling op de arbeidsmarkt in Altijd Wat om 5 over 9 bij de NCRV op Nederland 2. Zweden zijn slim. Wist u dat de ritsluiting een Zweedse uitvinding is? En ook Volvo's eigen driepuntsgordel. We kunnen geruststellen dat onze nieuwste Volvo's slimmer zijn dan ooit. Een muzieksysteem met spraakherkenning. Een camera die fietsers herkent en zo nodig automatisch remt. En het comfort van zelfdimmend groot licht. Alles met uw veiligheid op de eerste plaats.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 Ook in automaat. En dat is dan weer slim. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochens. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1. En zometeen is daar ons economiepanel Klinkende Munt. En de twee leden daarvan gaan eerst met ons meeluisteren naar Fred Stroobans. Onze man in Europa, nu even hier in Hilversum. Fred, welkom. Met natuurlijk de prangende vraag, want er is geen touw meer aan vast te knopen. Wijzigt Europa nou die Keiharde in beton gegoten begrotingsregels of niet. Nou ja, Laten ze de, de teugels vieren. De, de, uh, die discussie die, die blijft maar boven de markt hangen. Uh, enkele weken geleden zei uh, de voorzitter van de Europese Commissie. Ik Jij zou zeggen ja of nee en dan weg zou gaan. Maar uh, dat kan weer niet. Nou, als, als ik, als ik, ik, ik, ik, ik zal. Nou, het zelfs niet diplomatiek, niet echt. Hè? Het is niet echt weg. Uh -huh. uh, maar het lijkt er alleen maar op. Um, uh, het is allemaal begonnen enkele weken geleden. De discussie die hing toen al boven de markt. En nou ja, uh, de voorzitter van de Europese Commissie die wordt daar toch op aangesproken en toen heeft hij geroepen dat nu wel de limieten uh, uh, bereikt zijn, dan heeft hij dat enkele dagen. Uh, later heeft hij, is hij daar weer op teruggekomen, zit het allemaal niet zo bedoeld was. Maar... Nou ja, je, je, je kunt er niet omheen. Hè. De, de, de maar economie, speelt u er weer iets aan brengt, in Brussel, Fred? Speelt u er weer iets deze week in Brussel of Straatsburg? Nou nee, Straatsburg nog niet. Maar in Brussel is er van... Nou, op dit moment wordt uh, Dijsselbloem weer even gegrild... in het Europees parlement over Cyprus. Uh, ik denk dat um, de commissie Monetaire Zaken... Uh, woensdag in Brussel in het Europees parlement... dan de hele trojka gaat uh, grillen over het beleid. Maar om een lang verhaal kort te maken... er bestaat... Uh, door de uitlatingen van allerlei uh, de beleidsvoerders en bijvoorbeeld ook de nieuwe premier van Italië, de heer Letta, heeft gezegd ja, we moeten nu, wordt echt tijd om uh, te gaan investeren. Je had dan de, de minister van Financiën, uh, de Franse minister van Financiën die dit weekend uh, riep uh, voor een uh, Franse radiozender uh, La Fin d'austérité, het einde van de soberheidspolitiek uh, uiteindelijk heeft de Europese commissie het begrepen, we proberen het al jarenlang uit te leggen uh, als Frankrijk en we heeft nu allemaal Begrepen. Dus de illusie bestaat een beetje dat uh, dus met dat hele bezuinigingsbeleid nu uh, gestopt wordt. Uh, Olly Reen die kwam eind uh, vorige week vrijdag uh, met de overzichtjes uh, van alle landen over ja. economische groei, begrotingstekort, ik neem Nederland erbij. Nou, er wordt grif in toegegeven dat de scherpe krimp in uh, Nederland ook weer voorspeld door diezelfde Europese Commissie in 2013. Dat maar het nog erger dan ze de eigenlijk zeiden? Ja, maar deels te maken heeft met die impact of consolidation measures, dus met de impact van het bezuinigingsbeleid. Ik gewoon eerlijk toe dat dat bezuinigingsbeleid... ervoor zorgt dat de economie niet groeit. Ja, dus dat wordt dus wel toegegeven. De kwestie is nu, stop men het nou? Men speelt een beetje... men probeert de boot in het midden een beetje te houden. Of pakken we het aan? Mensen krijgen of landen die krijgen wat uitstel. Nederland rekent ook op dat uitstel. Zal het ook wel krijgen. Frankrijk krijgt ook uitstel. Wat nu leidend is voor de Europese Commissie... maar ook voor de voorzitter van de Europese Raad... voor de heer Van Rompuy... dat is dat landen... Die houden aan structurele bezuinigingen. En dat zijn eigenlijk bezuinigingen. Op je structureel budget. Hè, dus dan trekt dan ja, hervormingen. Men, op lange trek dan, men trekt daar dan de, de rentes af die, waarmee je uh, je, uh, je schulden mee moet financieren, het redden van banken wordt dan af, en Dan krijg je zo'n kale begroting. Wordt daar nu in bezuinigd op lange termijn, is dit nu toekomstbestendig? Nou, eh, Nederland heeft op dat vlak nog altijd een klein beetje het voordeel van de twijfel. Dus er zit wel wat uitstel in, zelfs Frankrijk heeft een klein beetje het voordeel van de twijfel. En nu krijg je vandaag in de Financial Times, want die volgen dat altijd op de voet, die houden er ook uh, van om zeg maar, het, het bloed van onder de nagels te pesten van de Europese uh, Commissie. Die hadden geconstateerd dat er maar twee landen in Europa zijn die eind dit jaar die structurele begroting op orde hebben. Dat wil zeggen dat, uh, dat er geen tekort meer is, dus op nul staat. Dat zijn Duitsland, maar ook Italië. Nou kun je zeggen, nou, in Italië was dat misschien nodig. Maar de kritiek komt dan weer. Maar in godsnaam, waarom moet Duitsland zich daaraan houden? Nou, dan komt het moraliteitsprincipe wellicht. Hè. Nou, Duitsland, eh, Duitsland moet het goede voorbeeld eh, geven. Maar nogmaals, Duitsland groeit nog altijd een beetje. Werkloosheid is laag. Uh, uh, Duitsland he heeft gratis geld hè, voor, mm -hmm. voor zijn schuldjaar schuld, te beschikking. Dus waarom eh, laat. Duitsland een beetje hè, de, die, die, die begrotingsdiscipline niet vieren, maakt ruim, ruimte voor de economie, dan kunnen ook die Zuiderse landen daarvan uh, profiteren. Ik zag dat vandaag de heer Schäuble gezegd heeft, dat, die, uh, <tie> nou ja, dat we allemaal samen uh, in de dezelfde boot belangrijk. zitten en dat we van elkaar moeten leren in deze crisis enzovoorts. Dus eigenlijk. Uh, het hele verhaal komt erop neer. Men is er zich van bewust dat dit bezuinigen uiteindelijk toch wel leidt tot de economische krimp, die we moeilijk te boven komen in Europa. Men is bereid om wat meer ruimte te geven, maar men blijft aandringen op structureel uh, bezuinigen. Maar nogmaals, uh, of dit een oplossing biedt aan nee. de economische krimp. Dus dat is voor niet duidelijk. Niet echt. En dan zo zit hond. Niet echt. Dank, Dank je wel, Klinkende munt, met vandaag. Paul oh, Jekkers, ja, bestuurslid van Bond voor Postpersoneel... en Mariana Thijssen, mede-eigenares van de Five Degrees. Een bedrijf dat financiële producten voor bedrijven ontwikkelt. En ze was manager bij ABN AMRO. Welkom. Uh, even reageren op uh, Fred. Uh, even daarop doorbordurend. Uh, het lijkt er gewoon op dat de Europese Commissie zegt... het heeft inderdaad wat nadelen die... We zware soberheidsmaatregelen, maar toch ontkomen we er niet aan... om die bezuinigingen door te voeren. En mevrouw Lagarde, de directeur van het IMF, Internationaal Monetaire Fonds... die gaf een college Universiteit van Amsterdam vandaag... en die bestond het, zeg ik daar maar even gekleurd bij, het te zeggen... ja, de effecten die het op Griekenland heeft gehad... ja, die hadden we eigenlijk niet voorzien. Maar toch ook weer met de ondertoon, Paul, we moeten hier gewoon mee doorgaan. Te vlug voor de Grieken. Ja, ik denk, ik denk dat er op dit moment helemaal niemand in Europa is... die nu durft te zeggen, we zullen dit hele spul totdat het met ons beter gaat. En dat kan wel een jaar of vijf duren, maar even in de ijskast zetten. Want dan is de beer los en dan zijn we over een paar jaar... de volgende Grieken of wie dan ook aan het, uh, aan het uh, herstructureren. Maar om nu te zeggen dat je niet had verwacht dat het zo slecht zou gaan met de Grieken... als je dat ja. hele pakket maatregelen Staal zag. Ze op, ze doen. Hij, iedereen is geschrokken van de effecten. Die zijn veel erger dan we hadden gedacht. La, spreek voor jezelf, zou ik zeggen. Ja, yes, ze is gewaarschuwd. Nou, goed. Uh, Marianne, waar Fred het ook over had... He, die negatieve impacten van die bezuinigingen, uh, die 3%. Nederland heeft, uh, of krijgt waarschijnlijk een soort uitstel... waarvan nog maar de vraag, de vraag is hoeveel we daarin hebben... want dat geldt alleen voor dit jaar. Ja, de, de, er wordt eigenlijk iets uh, vooruitgeschoven of uh, uitgesteld. Ja, ik ben altijd van, het is een beetje hè, van in onderhandelingen probeer je steeds pasjes eraf te halen. Dat heet dan de salamitactiek. Uh, en uh, ik denk dat dit fase 1 is. Uh, en, en volgend jaar is volgend jaar. Dus, maar bedoel je fase 1 van uiteindelijk afstel? Ja, van misschien een andere kijk op uh, hè, van hoe ze het nu toe, tot nu toe benaderd hebben. Ik denk dat het heel goed is geweest hè, om even overal de druk op te zetten. Want eh, wij moesten als oud-Europa, oude economieën, moesten we toch best wel een, een slag maken. Hè, om eh, onszelf te kijken, zitten we in de goede branches? Zitten we eh, met de salarissen goed? Eh, bestaat ons bestel zoals wij dat hebben gecreëerd in de afgelopen honderd jaar? Is dat nog steeds het bestel van de toekomst? Nou, daar is flink hè, in, naar gekeken en, en zijn, de zijn er veranderingen teweeg gebracht ook in Griekenland, maar ook in Spanje, Italië, ook bij ons... de hele hypotheekdiscussie is, uh, is aan de gang gegaan. Er is gekeken, wat verdienen wij nou eigenlijk... en niet alleen, maar uit aardgaswater. Mm -hmm. Dus wat, waar moet, wat is eigenlijk het potje waar wij mee rond moeten komen? Nou, dat is allemaal boven water. Ik denk dat er een ongelofelijke stap is gemaakt in de afgelopen jaren... door alle landen in Europa... Maar ik denk nu dat het tijd is om even wat rustiger aan te doen. Maar en goed, maar verrenaf... als wij al die 3% moeten gaan doen volgend jaar, dan betekent dat gewoon dat dat volgend... bezuinigingsbegrip dus van 4,5 ja. miljard uh, op tafel nee, ligt weer. Ik denk dat Paul, volgend jaar is volgend, volgend jaar, jaar is er weer iets anders met met Janne. We echt hebben Ja, salami we, tactiek. Is, nou, we, we hebben inderdaad een aantal problemen die lang niet bespreekbaar waren. Nu in ieder geval in die zin op de rails gezet, er gebeurt iets mee. Het is niet meer buiten de discussie omdat zo. het niet. Hm. En een heel ander element, wat ik denk. Uh, de, de Europa ziet ook het anti-Europese sentiment overal en nergens groeien. En dat wordt meegevoed door, door uh, de, de grote kritiek op dat rigide uh, financiële sociale beleid. Sociale onrust, en dat ja, wil niemand. En, nee, sociale onrust, maar een onrust die om kan slaan in... we moeten van Europa af, dan zijn we van deze ellende af. Dat, dat is misschien helemaal niet waar, maar dat sentiment... dat zie je in meer landen groeien. En dan moet de politiek, de politiek ook maken, wel eens erg handig zijn om te zeggen: laten we het maar eens wat rustiger gaan doen op dit gebied. Ja. Oké, okay, um, we gaan naar nieuws van vanmorgen. Ik zei het uh, voor het nieuws al. Bijna kwart van de Nederlandse werknemers denkt dat omkoping en corruptie wijdverbreid zijn in het Nederlandse bedrijfsleven. En op wereldwijde schaal uh, schijnt het, is het zo dat 57 van werknemers denken datzelfde denken. Nou, er is een onderzoek geweest van Ernst en Young in 36 landen. Zouden ze zichzelf ook onderzocht hebben? Dat uh, ja, verschikt me ineens te binnen. Vast niet. Ja. Vast niet. Ja. Mariana ja. Thijssen, wat, wat vind jij daarvan? Zeg je, ja, je kunt twee dingen zeggen. Het is een fors cijfer. Jezus, dat is schrikken. Of je kunt het onderzoek gaan uh, bashen. Ja, ik zou, ik zou niet direct het uh, onderzoek gaan willen bashen. Hè, want het is de perception counts. Hè, wat uh, de mensen denken. En, en ik heb ook eens bij mezelf zitten denken. Van, hoe denk ik er nou over? Nou, Eigenlijk is bij mij steeds meer opgekomen in de afgelopen jaren. van overal waar iets aan de hand was. Hè, en daar dus uh, dingen moesten gebeuren. kwam steeds iets naar boven. Dus eigenlijk rest de vraag. daar waar nog tot nu toe. tot nu toe nog niets aan de hand is geweest. wat zit daar hè, dan nog? Bedoel je dan ook echt de grote dingen zoals uh, Vestia en ja. zoals SNS-reaal? Ja, ja, ja, en en, oh. en dus ik, ik denk dat wij dus sommige dingen gewoon nog niet weten. Ja. En, en, en wat is daar dan nog aan de hand? Dat is voor mij dat is een perceptie die je kan krijgen. Want iedere keer als er wat is, dan komt er een hele rits aan dingen. Mm -hmm. ja, nou, is dat is voor mij iets wat, denk ik, wat voedt. Ja, Paul, het lijkt net op het wielrennen. We komen er langzaam achter dat alle wielrenners gewoon gebruikt hebben. Je hebt gewoon twee categorieën. Zij die gepakt zijn en zij die nog niet gepakt zijn. Ja. En dat geldt voor het ook. Het is, ik, ik, ik weet het niet zo zeker of dat zo is. Het is een perceptieonderzoek en... Um... Wat wel vaststaat, en wat ik persoonlijk ook heel zorgelijk vind... maar gelukkig vinden steeds meer mensen dat ook zorgelijk... de inkomensverschillen worden veel te groot. Aan de bovenkant wordt veel te veel verdiend... in relatie tot wat aan de onderkant verdiend wordt. En dan komt er al snel een het woord zakkenvuller. Dat, dat, dat, dat hoor je ondertussen om de, om de vijf minuten iemand roepen. Het maakt niet uit tegenover wie. En dat wordt mee veroorzaakt doordat... Die, dat dat denk ik, die verschillen zo groot worden. Maar... En dan, dan komt ook de perceptie omhoog... er zal wel overal en nergens wat aan de strijkstok blijven hangen... want hoe kan het anders dat die jongens zulke grote bonussen krijgen... enzovoort, enzovoort... terwijl tegelijkertijd er zoveel man in zo'n bedrijf op straat moeten komen. Te staan. Maar het is niet alleen perceptie. Als ik het goed lees, dit onderzoek er staat... dat bestuursleden en senior managers zien het het vaakst gebeuren... dat bedrijven hun financiële prestaties te rooskleurig voorstellen omdat de druk om goede financiële resultaten te halen zo groot is. Dus dat is niet alleen perceptie, dat is onderzocht. 38 van die... Bestuursleden en senior managers, ziet dat gebeuren. Ziet malversaties met cijfers. Het is wel grappig dat het ja, een dat onderzoek is, is van wat. Pricewaterhouse. Nee, ik zei ze van, van Ernst Young. Young, toen vroeg Want ik, ze al, zouden ze zichzelf. Als ze hun bedoelden. eigen klanten. beoordelen... dan moeten ze direct die goedkeurende verklaringen. Ik bedoel alleen maar te zeggen, het is dus niet alleen maar perceptie van werknemers. Nee, maar dat zou voor mij dus eigenlijk betekenen, als je die discussie hebt, dat dus een heleboel bedrijven foute cijfers aanleveren. Dat kan bijna niet, dus dan is er een marge. He, en misschien is dat een heel goed teken dan... dat er een marge is, uh, dat je, dat je, voordat je goedkeuring goedkeurende verklaring krijgt... en die marge kan betekenen dat alle mensen iets ethischer worden dan ze waren. Dus dat ze eigenlijk uiteindelijk de marge te breed gaan vinden. Mm -hmm. uh, en, en dat zou op zich, dan vind ik het eigenlijk een heel goed, uh, een goede uitslag. Een en goed al, resultaat. Ja, dan zou het misschien wel 90 moeten zijn. Want iedereen ja. ziet dat ze de hele tijd naar, steeds naar de mazen van uh, de, de, de, de accountingregels zouden gaan of gingen. En dat ze dat nu wat minder doen. Dus okay. dan zou ik zeggen, nou, Nog mooi. Even voor, alle, voor alle duidelijkheid dat het een onderzoek was wereldwijd. Hè? Ja. Uh, 36 landen Europa, het Midden-Oosten, ja. uh, India en Afrika. Ja. Ja. Nou, ander nieuws van vanmorgen. PostNL, Paul Jouw-Achterban uh, heeft vorige kwartaal 410 miljoen verlies gedraaid. Mm -hmm. En dat kwam met name door de afschrijving van het belang wat ze hadden in TNT Express. En dat had te maken met het, uh, nou ja, fijn, uh, daar komt het door. Uh, nou, uh, maar dan wordt er gezegd, ja, los, als je die afboeking uh, van dat belang... even buiten beschouwing laat, dan zouden ze 32 miljoen winst hebben gemaakt. Ja, jezus, denk ik dan, dan zo kan ik het ook Wat is dat voor onzin, Paul? Nou ja, goed, je, je, een bedrijf publiceert in zijn jaarrekening... altijd zijn operationele winsten. Wat, mm -hmm. wat heb ik verdiend aan datgene wat ik doe? Ja. En daarnaast zijn er nog een hele hoop vermogens- en balansachtige transacties... die een, een, een invloed kunnen hebben ja. op de hele winst. Dat is hier, hier gebeurd. Oké, okay, maar nou, geval, <coughs> laten we dan ervan uitgaan dat dat... dat is dan usans, ja. om het zo te ja. bekijken. Het is wel de helft van de winst in dezelfde periode nee, vorig jaar. Dus daar, daarmee beginnen, het gaat niet goed. Het enige wat er goed van is, op dit moment, denk ik is dat het ongeveer uitkomt op wat ze voorspeld hebben van tevoren... dat het zou gaan worden in de ja, ja. twee. Dus het is gelukkig niet slechter. Het is Hè? geen tegenvallen, want men schatte dit al. Nou ja, goed, zo dus ja. kun je alle tegenvallers Lekken... wegpoetsen. Ja. Maar het, het, het is voor zo'n groot bedrijf met zo'n omvang natuurlijk niet erg veel... Ja. Uh, dat je aan je operaties, wat is het, ik geloof dat ze dit jaar iets van 24 miljoen, of dit eerste kwartaal 24 miljoen euro verdiend hebben, cash. Ja. Uh -huh. ja. op, een, op een bedrijf met 50.000 medewerkers. Uh, terwijl het, met die pakketpost gaat het heel erg goed, maar dat compenseert het verlies kennelijk in de, in de gewone posten. Nou, ik de brieven denk dat de winst van PostNL dit jaar, de operationele winst, uh, waarschijnlijk aan het eind van het jaar... helemaal op konto van een pakketpost gezet moet worden. Maar ook daar zie je... Oh, dat, het, dat, dat het, volume, het volume, dus de, de, de omzet... stijgt ja. met 25 procent. Dat is goed. Ze mm -hmm. doen dus mee in de pakketservice in Nederland. groeit sowieso. Maar de opbrengst van die 25% is maar 12% gestegen. Dus de, de, de, de marges staan buitengewoon onder druk. Ja? Dus de de prijzenslag ja. aan de gang daar ja. en daar hebben ze last van. is zuur, ja. hè? want eigenlijk is het best een gezond bedrijf. Is het een markt waar weliswaar de marges klein zijn, maar waar wel in te verdienen valt. En toch komen ze, moeten ze naar buiten komen met deze cijfers. Dan moet je het allemaal uit gaan leggen dat dat te maken heeft met die afschrijving, TNT en zo. maar je krijgt toch een vreemd beeld van een op zich gezond bedrijf. Wat doet dat voor zo'n bedrijf? Ja, ik denk dat het in de financiële wereld heel normaal is. Hè? Dus de, de, nog een dergelijke afboeking, dus dat niemand daar mm -hmm. restrict, ja. hè, Dus dat het heel gauw naar de normalized earnings, zoals dat heet, genormaliseerde winst uitgaat. Waar Paul het dus over had. Ja. Ja. En, ja. Uh, de, en de andere kant, wat eigenlijk voor mij het belangrijkste zou zijn op dit moment om naar Post.nl te kijken, is liggen ze op stoom met hun reorganisatie. Mm -hmm. hè, oh, ongeveer 3000 water... man moeten eruit. Ja, ja. En, uh, en dat betekent dat je dus op een andere manier hè, uh, zullen ze hun, hun bedrijfsprocessen moeten gaan inrichten. En uh, Vanuit die reorganisatie zijn natuurlijk business cases gemaakt... dat het weer een, ja. uh, een goede zaak wordt. En, en dat zou voor mij nu het, het belangrijkste zijn. En daarvan hebben ze gezegd, volgens mij, in een kwartaalrapportage... dat ze behoorlijk op stoom liggen. Oh, dus dat ja. ze goed liggen met hun... Uh, ja, de ja, proof of the pudding van deze reorganisatie... zal aan het eind van het jaar uh, plaatsvinden. Want er zit ook een hele grote reorganisatie van het hoofdkantoor in. Die naar mijn wijze van zien vooral ook ingegeven is... door de financiële doelstelling. Wij moeten uiteindelijk 400 miljoen bezuinigen. Dat lukt mm -hmm. niet helemaal zoals we gedacht hadden op het productieapparaat. We gaan dus in het hoofdkantoor eh, snoeien. Dat is niet slecht. En dat is op zich Echt niet slecht. Nee. Het is, nee, we het is, het is, het is wel heel verbazingwekkend... dat een aantal hoofdkantoormedewerkers nu helemaal geschrokken waren... dat zij daar nu ook in betrokken zouden worden. Terwijl wij natuurlijk zeggen, ja als, als aan de onderkant het bedrijf met 25% krimpt dan is het natuurlijk logisch dat op enig moment... dat ook aan de bovenkant beetje terecht Een beetje wereldvreemd hè, om daarvan te zien. Maar ja. ik, ik weet nog niet zeker... en ik hoop dat ze gelijk hebben... want ik ben helemaal niet op buiten om... En, en we hebben er totaal geen belang bij dat het slecht gaat nee. of, of die reorganisatie niet uitsluitend berekend is. Er moet 400 miljoen uitkomen. En als er 400 miljoen uit moet komen... Nou, dan moeten we zoveel arbeidsplaatsen daar. Is, want dan klopt de rekensom. En dat is de makke, mijn zinziens van de vorige uh, reorganisatie... helemaal mislukt is die klopte ook als een bus op papier. Dat geld gingen ze bezuinigen. Alleen de operatie kon op die manier niet uitgevoerd worden. Bleek, toen ze ermee begonnen. En ik ben er nog niet zo zeker van... of er nu niet iets vergelijkbaars zou kunnen gaan gebeuren. Oeh. Leren van fouten uit het verleden, ja, zou je dan maar ja, hopen. Ja. Uiteindelijk gaat het toch om de markt, he, waar ze het van moeten hebben. Denk je dat ze overeind blijven, Paul, uiteindelijk, met die pakketpost? Met die pakketpost zullen ze dus wel overeind blijven. De grootste, de grootste de bulk van de mensen werkt in post. Ja. En post, ja, nou ja, ja. daar stond je ook weer in het jaarverslag. En dat is onomkeerbaar. Dat, dat is ieder jaar met 10%. Ja. Procent. En, en, en de, de enorme omvang van, die het bedrijf nu nog heeft... Daar kun je van vergif op innemen dat over tien jaar herken je dit niet meer terug. Want dan is er van die post helemaal niks meer over. Hm. Of heel weinig. Ja, Daar zal denk ik de grote mindshifters dus moeten uh, plaatsvinden ja. Ja. ook. Hè. De, om, om, hè, hoe moet je nou van een envelopje met een, met een post erop... dat iemand ja. brengt... Hè, dat is, dat is bijna, als je dat al nu hardop zegt, dan denk je waar is men mee bezig? Want ik heb toch e-mail en je kan scannen en ja. je kan het bijvoegen. Waarom ja. kan je die post niet dan op een andere manier... Ja. tot iemand toen toekomt. Toe nou, ja. die mindshift zal er nog moeten komen, maar die is waarschijnlijk... Eh, nog te snel of acht men te risicovol? Of, eh, dat, dat weet ik ja. niet. Laten we naar een, uh, tenslotte een opmerkelijke oneenigheid gaan. Althans, Sher en ik vonden het opmerkelijk. Een ruzie in de financiële wereld stond in het Financiële Dagblad op de voorpagina. dat ING, het ministerie van Financiën, het oneens zijn over het uh, afstoten. de verkoop van een portefeuille van slechte Amerikaanse hypotheken. Die ING had. Die portefeuille uh, is in beheer van de staat. Is van de staat. Die hebben dat risico overgenomen. ING zegt. Verkoop die boel nou, staat nu goed. Dan zijn wij ook van die staatszuin af, zijn we van jullie af, dan kunnen wij weer gewoon bank gaan zijn en bank gaan spelen. Maar nou ligt de staat kennelijk volgens dit bericht. Dwars zegt de staat, nee, wij willen daar nog helemaal niet van af. Maar Janne, duidt ja, ja. dit. Ja. Ze zeggen eigenlijk niks, maar ze gaan er niet vanaf. Nee. Wat, wat zit daar hier achter? Nou ja, de, de, uh, wat daarachter zit, ja, dat, dat weet ik nog niet. Ik kan, je kan daar. Ik denk dat de staat misschien denkt van nou. Als het snel omhoog gaat, dan kan ik nog wat meer winst maken. Ik heb ook het risico gelopen, waarom mag ik daar niet wat meer op verdienen dan nu? En waarom moet ik de, de eerste knip van de vinger van de ING... moet ik dat dan nu gaan verkopen? Komt mij dat uit? Maar dan gaat de staat speculeren. Hm. Nee, Dat is dus de, de rare vraag in deze... He, dus is de, Ik bedoel, de, maar als dit ja, hun gedachtegang zou zijn... Ja, dan is het niet meer de vraag. Dan de, ja, doen ze de vraag dus Is de Staten de wie gelegd om uh, hier zoveel mogelijk dan uit te halen? Of is de bedoeling alleen maar geweest om de ING te redden? En wil je een gezonde bank hebben? Dan moet als je dat laatste is... dan moet je zo snel mogelijk ja. zorgen dat je van de hulp afkomt. He, en dat je zegt, nou, ING, ja. ga je gang. Nou ja, voor de staat is het toch helder. De staat heeft uh, ING overeind gehouden. Uh, je weet wat dat pu publicitair allemaal betekent heeft. Van, god, een hoop geld banken en mouillonsen zien, weet je wel. Uh, dan denkt de staat, maar als we dan kunnen laten zien... dat we van het belang afkomen en dat we er ook wat aan verdiend hebben... dan kunnen we de grote meneer spelen. Ze nou, verdienen natuurlijk al aardig op. Want er moet rente over betaald worden. Er moet ook rente over die aflossing ligt op schema. Het ja. is ontzettend veel geld. Er is ook ontzettend veel rente over betaald. Ik, ik zat daar ook met, met, met Marianne eens van... ja, wat gaat, nou gaat de staat speculeren met zijn aandacht zou daar wederom niet iets anders achter zitten. Nou, Zolang ze dat pakket nog hebben, hebben ze nog iets te vertellen. Over, de bank. over die bank. En dan kunnen ze nog uitspraken doen over bonussen... en over uh, waanzinnig ja, hoge salarissen. En, over, hm? en op het moment dat ING van alle staatssteun... en dus van alle bemoeienis af is... Zijn ze, dan hebben ze op dat punt, En daarom wilden uh, uh, ze dat zo graag. Dan kan ja. een minister van Financiën in de Kamer weer niet <koh> veel anders... dan stotterend en hakkelend vertellen dat hij daar niet over gaat. Maar ja. dan zou je denken, waarom ja. zeggen ze dat niet maar gewoon? Dat, dat, Iedereen dat, dat, zal dat begrijpen. Ja. Dan heb je wel een beetje mot met ING. Maar, maar ik hoop dat er dan nog wat sensible hoofden zijn in de regering... en die zeggen van, verdomme, snel weg met die toestand. Want ik wil een normale bank hebben. Ik wil weer dat de economie gaat draaien. Bovendien nou, is het ook uh, best en, link, want ze speculeren op een nog buitengewoon instabiele, fragile huizenmarkt in Amerika. Het ja, ziet er nu precies. wel leuk uit, maar dat kan zo weer instorten. Maar ah, de vraag is natuurlijk ook, is daar überhaupt een koper? Hè? Dit is zo theoretisch ja. waar. Kijk, Als er ja. geen koper is, dan kunnen we met z'n allen wel gaan door. En we moeten, en er kan weer veel ruzie ontstaan. Misschien moeten ze gewoon afspreken van jongens, we gaan een code afspreken. Wanneer gaan we dit nou verkopen? Laten we wel vast naar de markt gaan. En stel uh, kopers ja, opzoeken. Ja, ja. Uh, en dat je zegt van nou, en dan als het valt. Hup, vanaf Net dat als we eigenlijk hebben gedaan met de aflossing van die andere steun, ja. daar was een soort tijdspad helemaal ja. voor ingesteld. Daar houden ze zich aan. En ja. dat gaat keurig. Precies. Nou, dus, en dat dus, dan zouden ze voorwaarden neerzetten. In die krijgt de bos die nog gelijk worden. achteraf. Ja. Goede deal afgesloten. Flink aanverdiend. Oh, van ook een ja van Marianne, oké. Okay. Ja. Goed, heel hartelijk Goed bedankt. Goed voor ons als belastingbetaler. Marianne dank de Thijssen, dank je wel. Dankjewel. En nee. Paul Jekkers, ook hartelijk bedankt. Dit was Kninkende de Munt en ook de villa voor vandaag. Maar morgen zijn Ger en ik er natuurlijk weer. En zometeen is er na het nieuws van half vijf... Werd met het Radio 1-journaal. Precies, en de onderwerpen. Het gaat onder andere over Amerika. Er komt nieuws uit Cleveland. is een persconferentie gehouden. Dat is het nieuws over waar die vrouwen in dat huis zijn ja, gevonden. die er tien jaar vast zijn gehouden. Ongelooflijk. Wetteren zijn we met onze verslaggever. want daar is het ook nog niet voorbij. Dat is die ontsporing van die uh, goederenwagon afgelopen weekend. De Giro, daar doen we een verslag van. Opnieuw heuvels, zeg ik maar, voor de liefhebbers. Hebben jullie nu wel goed contact? Gisteren viel, viel, viel al je contact ineens weg. Ja, maar, maar nu? Uh, vandaag natuurlijk, alle heuvels we zijn bediend. We zitten er bovenop, heel alles goed. is gecheckt en dubbel gecheckt. Komt helemaal goed. En we praten met Eva Wiesing. Die was bij Christine Lagarde vandaag. Uh, die bijeenkomst die aan de ene kant verstoord werd... maar die ook een aantal inhoudelijke interessante gezichtspunten opleverde. En dat gaat zij allemaal uh, vertellen. Prachtig. Mooi zometeen. Toch? Ja, heel mooi werk. Blijf werd. luisteren. Succes, zeker, want oh, zometeen het na het nieuws is het zover. Even.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 Bij het huis in Cleveland, waar gisteravond drie Amerikaanse vrouwen uit ontsnapten... is de politie twee keer eerder geweest. Dat is tijdens een persconferentie bekendgemaakt. In maart 2000 werd op straat bij het huis een gevecht gemeld. En vier jaar later was er een incident met de bewoner van het huis. De politie ging langs het huis, maar merkte toen niets verdachts. Vlak buiten mexico stad zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen... doordat een tankwagen met gas ontplofte. Tientallen mensen raakten gewond.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 De discussie rond de fietstunnel onder het Rijksmuseum in Amsterdam blijft voortduren. Vanochtend werd bekend dat Stadsdeel Zuid de tunnel vanaf volgende week maandag alleen s'avonds en s'nachts wil openen. Maar de gemeente komt daartegen nu in actie. De tunnel moet ook overdag gewoon open, vindt Amsterdam. De zondag vermoorde Curaçaose politicus Wiels is herdacht in de Eerste Kamer. Voorzitter De Graaf noemde Wils een gepassioneerd politicus... met diepe betrokkenheid bij zijn land. De Tweede Kamer is nog op reces en zal Wils waarschijnlijk later herdenken. Onderzoek is in volle gang. Ooggetuigen zeggen dat Wils is doodgeschoten door één schutter. En BMW roept 220.000 auto's uit de 3-serie terug... omdat de airbag op de plaats van de bijrijder mogelijk niet werkt. Het gaat om de auto's die gebouwd zijn tussen december 2001 en maart 2003. Volgens BMW kunnen de auto's in de garage binnen een uurtje een nieuwe airbag krijgen. Tot zover het nieuwsoverzicht. Een ANBB-verkeersinformatie krijgt u van Dennis Mooi. Er staan nu 26 files, een dikke 90 kilometer bij elkaar opgeteld. Plaatselijke regen- en onweersbuien zorgen voor wat ongemak. Uh, dit zijn andere bijzonderheden. In Limburg loopt het vast op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen knooppunt Kerensheide en Born staat in totaal 5 kilometer. De spitsstrook aan de rechterkant van de weg is niet open... vanwege de technische storing. En eerder vanmiddag heeft er een kapotte vrachtwagen gestaan... op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Reewijk en Nieuwebrug daarom 4 kilometer.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 Hofman Bedrijfsrecherche vindt u op fraude.nl Uw erkende schilder laat uw huis weer stralen. Kijk op laat uw huis weer stralen. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. Protest tegen de baas van het IMF. Ophef bij Vitesse over het nieuwe shirt. Opnieuw bergen in de ronde van Italië. En de onzekerheid in Wetteren duurt voort. Zaterdagmiddag ben ik uit mijn huis gezet. En uh, gisterenavond uh, mocht ik terug ben na zes uur wachten. Nu of over drie gaan slapen. En van de morgen tot de nacht moest ik weer uit. En ik uh, ben niet met mijn ouders uh, gekomen. En uh, die moeten nu ook uh, het appartement verlaten. Dus, ja. Nachtmerrie. En Amerika is geschokt, maar ook opgelucht na de bevrijding van drie vrouwen na tien jaar gevangenschap. For Amanda's family, for Gina's family, for Michelle's family, prayers have finally been answered. The nightmare is over. De nachtmerrie is voorbij voor de families van Amanda, Gina en Michelle uit Cleveland. Eerder vandaag vertelde onderzoeksleider Steven Anthony van de FBI dat de drie jonge vrouwen ongeveer tien jaar geleden van de aardbodem verdwenen. Dat ze zijn gevonden leidt tot veel emoties, niet alleen bij de families, maar ook bij de politie en anderen die betrokken zijn in deze zaak. Words can't describe the emotions being felt by all. Yes, law enforcement professionals do cry. We rejoice with those families in the homecoming of Amanda, Gina and Michelle, where I'm sure they'll be showered with much love and many, many. Hugs. ook professionals huilen. Afgelopen nacht kreeg de politie van Cleveland twee telefoontjes, vertelt politiechef Ed Tomba. One from a neighbor to the house on Seymour Avenue, and a second call from Amanda Barry, one of the missing women. Een telefoontje dus van Amanda die helpt me en I am Amanda Barry zei. En ook ik ben ontvoerd en ik word al tien jaar vermist. Politie reageerde direct. Een Paar minuten later arriveerden de eerste agenten bij het huis waar de vrouwen werden vastgehouden. En de eerste polis responders arrived on the scene just under two minutes later at 5:54 and 7 seconds. By 5:58, the responding officers have identified Gina De Jesus and Amanda Barry as having been located at the home. At one minute later, they announced that they had also recovered safely Michelle Knight. Drie broers van 50, 52 en 54 jaar zijn aangehouden. Het onderzoek gaat verder en alle informatie is welkom... vertelt onderzoeksleider Anthony van de FBI. Het onderzoek gaat dus door. Ze willen weten wat er de afgelopen jaren precies is gebeurd... met de drie vrouwen... Tot slot vertelt onderzoeksleider Anthony van de FBI dat de vrouwen en hun familie alle steun krijgen. Onder andere van professionals die ook zijn ingezet bij incidenten zoals recentelijk in Boston. And we're going to be providing not just the uh the three, but their families. Again, with comfort, with advice, with information in the coming days to again help in that process. And part of that, we have a special team of child forensic examiners. Similar to those that have been sent to events, as in Boston. En na vijf uur praten we verder over de gebeurtenissen in Cleveland met onze correspondent. Nu naar België, naar Wetteren. Want daar is onze verslaggever Marcel Bril. Marcel, we hoorden het net aan het begin van de uitzending. Het is nog steeds niet voorbij. Mensen moesten vandaag opnieuw hun huis uit. Hoe kan dat toch dat het nog steeds niet voorbij is? Ja, dat komt door de grote onduidelijkheid uh, hier. Dat is toch wel wat je hier proeft. Alle mensen die ik spreek, alle uh, bewoners die hier nog aanwezig zijn... die weten eigenlijk niet waar ze uh, aan toe zijn. En er worden hier metingen verricht uh, per straat. Of als mensen een melding maken uh, dat ze iets ruiken. Dat ze iets vanuit het riool ruiken. Uh, nou, en dat is vandaag ook weer gebeurd. En dan uh, wordt er een, een straat ontruimd. Dan moeten de uh, mensen weg. Uh, hier heerst hier een beetje een, ja, een, een gekke sfeer eigenlijk. Ja, hoe zou ik het, zeggen? het lijkt een beetje op een spookstad, zeker in die straten die ontruimd zijn. Ik sta nu op de centrale spoorbrug, een beetje het, het punt uh, waar alles uh, zich uh, concentreert. Kijk ik rechtuit, ja, dan zie ik een stukje van die ontspoorde trein. Die trein die voor al die problemen heeft uh, gezorgd. Kijk ik naar links, zie ik een totaal lege straat. En kijk ik naar rechts, zie ik heel veel hulpverleners. Allemaal ambulances, allemaal brandweermensen, allemaal eerste hulpposten. Die zijn vrij rustig. Op dat moment, ze zitten ontspannen erbij. Want ja, um, er is wel van alles aan de hand. Mensen worden dus hier weggevoerd. Maar toen ik zojuist meneer De Meijer sprak... en dat is de directeur van de medische hulpdiensten... toen zei hij dat hier eigenlijk op gezondheidsvlak... geen hele grote problemen zijn. Maar er zijn natuurlijk wel gezondheidsklachten.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 We gaan sowieso buiten komen en komen naar hier, en dan is het gevaar geweken hoor. Die moeten echt niet naar het ziekenhuis. Maar er is ook angst voor de langere termijn dat, die, dat gas gevaarlijk is. Kunt u daar al iets over zeggen? Dit is absolute nonsens. Het is een, een giftig gas, maar het is een gas. En als je als er niet meer mee in contact komt, is het, is het gevaar voorbij. Hè? Dus uh, als je niet geïntoxiceerd bent, is het, uh, na de irritatie, is het voorbij. Hè? Ja, dus uh, niet al te veel grote problemen, ook niet voor de lange termijn. Dat is tenminste wat deze man zegt. Maar goed, bij de bevolking is nog best wel angst over al die vragen die nog onbeantwoord blijven. En die bevolking, daar ga jij naar op zoek en die horen we later in deze uitzending. Dankjewel. Het, ja. Marcel Bril. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1 journaal. In de Eerste Kamer is stilgestaan bij het overlijden van Helmin Wiels. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken... en Kamervoorzitter Fred de Graaf herdachten hem. Met afschuw en leedwezen heeft de Eerste Kamer... zondag kennis genomen van het verschrikkelijke nieuws... van de moord op het Curaçaose statenlid Helmin Wiels. Elke moord is onaanvaardbaar. Deze moord op een collega volksvertegenwoordiger... binnen het Koninkrijk der Nederlanden... raakt ons hier in dit huis en velen in de samenleving zowel in het Caribisch deel van het Koninkrijk als in Nederland, bijzonder diep. Hij had een diepe betrokkenheid bij zijn land. In zijn handelen stond het belang van de bevolking van Curaçao altijd heel nadrukkelijk voorop. De heer Wiels heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld... in de politiek van het land Curaçao en van ons Koninkrijk. Met mijn collega Anoushka van Miltenburg van de Tweede Kamer... heb ik vandaag de voorzitter van de Staten van Curaçao... Mark Franco namens de Staten-Generaal een brief gestuurd... waarin wij onze afschuw uitspreken over deze moord... en onze oprechte medeleven betuigen met de nabestaanden. Mag ik het woord geven aan de minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties. De Nederlandse regering is diep geschokt door de moord... Uh, op de uh, politiek leider van Curaçao, als we hem zo wel mogen noemen... en statenlid Hermin Wiels van de partij Pueblo Soberano. Helmin Wiels was sinds de statenverkiezingen... De sterke man van Curaçao. En tegen de verwachting wellicht van velen in, heeft hij op het beslist moment een cruciale beslissing genomen. Namelijk om een zakenkabinet te installeren. Om de economie van het land op orde te brengen. Om de relaties met andere landen te verbeteren. En met name de relaties ook met Nederland te verbeteren. Dat was een daad van moed waarvoor we hem zeer dankbaar moeten zijn. Curaçao heeft met Helmin Wiels een uitzonderlijk indrukwekkende leider verloren. Dat is een slag voor zijn naasten, het is een slag voor het land Curaçao en het is een slag voor het Koninkrijk. Tot slot, de Nederlandse regering heeft de minister-president uh, Hodge van Curaçao alle hulp aangeboden die Curaçao nodig heeft om de daders van deze lafhartige daad zo snel mogelijk aan te houden en te berechten. Na deze woorden van minister Plasterk was er een kort moment van stilte in de Eerste Kamer om Wiels te herdenken. Ook de gevolmachtigde minister van Curaçao was daarbij. Het is twaalf minuten over half vijf. De datum van zaterdag 18 mei staat in de agenda. Misschien haalt ze het, misschien ook niet. Dan moet ze eerst de halve finale overleven. Anouk met Birx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 Daar maar eens overheen, Dennis mooi. <laughs> ja, ik ga mijn best doen. Er staan uh, 28 files nu zo'n 100 kilometer bij elkaar opgeteld. Her en der valt er een uh, regen- en onweersbui en... Uh... Dat merk je vooral plaatselijk. Dan ontstaat er opeens file. En op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... kan bij Born de spitstok niet open vanwege de technische storing. En daarom loopt het daar vast vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen knoop en kerenzijde en Born staat nu drie kilometer. Eerder vanmiddag heeft er een kapotte vrachtwagen gestaan op de A12... vanuit Den Haag naar Utrecht. En die is inmiddels weg. Maar tussen Gouda en Bodegraven staat nog twee kilometer. Trons de laatste dagen van de geruchten... dat YouTube met betaalde internetkanalen komt. filmpjes zou al maanden aan het initiatief werken. Volgens de Financial Times zullen consumenten zich op een kanaal abonneren. voor zo'n anderhalve euro per maand. Dan gaan we over praten met nieuwe mediakenner en ondernemer Ruud Hendricks. Goedemiddag. Goedemiddag. Een hele slimme set van YouTube. Nou, het is natuurlijk nog niet zeker. Hè. Vooralsnog zijn dit, uh, is dit een verhaal dat door uh, CNN Fortune uh, in de wereld is gebracht... en nog niet door uh, YouTube is uh, bevestigd. Maar het ligt wel aan de lijn der verwachtingen om zoiets te doen. YouTube is natuurlijk uh, uh, zo'n beetje de populairste videodienst uh, ter wereld. Met name bij jongeren buitengewoon populair. En ja, dit is gewoon een mooie manier om een publiek... dat uh, nu gewend is aan het gratis product, uh, ja, om daar nog meer kant uit te halen. Ja, maar goed, u zegt het heel goed. Gewend is aan het gratis product gaan die betalen voor video's. Nou, je zou je kunnen voorstellen dat eh, als je zeker op bepaalde doelgroepen eh, je richt... met bijvoorbeeld een, een, een muzieksoort die je normaal gesproken niet al te veel kunt zien of horen... dat mensen wel degelijk bereid zijn om daarvoor te betalen. Je zou je ook kunnen voorstellen dat mensen bereid zijn om te betalen... voor een service van YouTube waarbij eh, ze geen reclame meer hoeven te zien. En dus gewoon eh, van reclame gevrijwaard toch naar hun videodiensten en videomuziek willen kunnen kijken. En er zijn mensen die er geld voor over hebben. Ja, en is het ook een soort antwoord of een soort poging tot antwoord... op alle illegale downloads, bijvoorbeeld van heel veel series? Nou, ik, ik, dit gaat vooral, ik denk in eerste instantie, om muziek. Uh, nee. En in dat kader is Spotify natuurlijk een heel mooi voorbeeld... van een uh, partij die dit uh, uh, al een tijdje doet. Hè. Daar kun je ook kiezen tussen of met commercials uh, luisteren... of betalen en dan uh, zonder commercials uh, luisteren. Uh, dus ik denk dat in eerste instantie vooral uh, de, de muziek... Uh, heel belangrijk is in deze. Maar ja, waarom zou dat later niet kunnen, ook met andere filmpjes? En je zou je ook nog kunnen voorstellen dat grote corporate partijen... Noemen ze dat een grote bank die filmpjes op YouTube plaats in vervolg uh, daarvoor betaald en op die manier uh, een publiek bereikt dat verder geen reclame uh, meer ziet. Ja, dus dus dat, dat, dat je die leuke reclamefilmpjes, want die zijn er natuurlijk ook nog wel, dat je die op YouTube uh, zet en dat je daarvoor betaalt. Ja, dat zou heel goed kunnen. Kijk, Google, Google is natuurlijk eigenaar van YouTube en die doen dat nu eigenlijk al. Je hebt uh, de Gmail van Google, die kun je gratis uh, uh, gebruiken. Maar dan moet je wel uh, reclame tot je nemen. Maar er is ook een uh, reclamevrije dienst die vooral door uh, bedrijven wordt gebruik. gebruikt. Gebruik hem zelf bijvoorbeeld. Dan betaal je een abonnementsbedrag per maand en dan uh, heb je van die reclame verder geen last. Ja, en uh, als we een stap verder gaan, want we hebben de muziek ge gehad, uh, kabel-tv-maatschappijen, zullen die er in de toekomst ook last van gaan krijgen? Nou, kijk, in de, het zal natuurlijk sowieso des te meer mensen uh, naar YouTube uh, kijken, des te minder kijken die mensen tegelijkertijd naar uh, andere uh, producten. Maar ik denk niet dat, uh, dat kabelmaatschappijen hier last van krijgen. Ik denk dat naarmate het internet uh, populairder wordt, dat die kabelmaatschappijen daarvan profiteren, doordat heel veel mensen de, de, de online diensten van die kabelmaatschappijen uh, gebruiken. Ik, ik ben zelf een heel tevreden gebruiker van, van UPC bijvoorbeeld. En uh, ik heb heel snel internet dankzij UPC, dus ik profit, die profiteer. In, in die zin van mij. Ja, en Is het een moneymaker? Dat is een verschrikkelijk Engels woord. Maar kun je er geld mee verdienen? Uh, YouTube is een gigantische moneymaker. Google heeft het ooit gekocht voor 1,7 miljard... toen er door de oprichters 70 miljoen in was geïnvesteerd. Maar het is, na Google zelf is het de grootste search engine uh, ter wereld. Uh, en uh, ja, dit is, uh, hier kan je heel veel geld mee verdienen. Dan is het wachten op de officiële mededeling. Meneer Hendricks, ik dank u wel. Graag gedaan. Willemijn Hubert is binnengekomen. Willemijn. Goedemiddag. Um, goedemiddag. Um, ik hoor net uh, dat er her en der dit klinken. <middels> Heb jij dat ook al gehoord? Nou, ik heb het hier nog niet gehoord uh, in Hilversum. Wat dat betreft is het hier nog uh, rustig. Oeh, het dondert zelfs na. Ja, <laughs> ja. ja, als je eronder zit, dan is het niet zo leuk natuurlijk. Maar de buien zijn vanuit het oosten inderdaad het land ingetrokken. En sommige zitten al weer ten westen van Hilversum. Dus in die zin zaten we een beetje in een gat waarschijnlijk. Ja, want ik hoorde ook bij de verkeersinformatie... dat her en der het verkeer uh, er last van heeft. Ja, dat klopt. En uh, de komende uren blijft dat zeker nog zo. Dus ook tijdens de spits. En het is wel heel lokaal. Dat betekent dat op de ene plek heel veel regen kan vallen. En soms met hagel en onweer erbij en een paar kilometer verderop kan er zomaar niks aan de hand zijn. Dus ja. het is heel lokaal dus in de auto is het ja. gewoon opletten. Waar komt dat vandaan? Is de lucht zo onstuimig? En we zitten nu een beetje op een, een grensvlak. Dus een hele warme lucht wat meer richting het oosten en zuidoosten van Europa... En er zit een depressie boven de Britse eilanden. En die stuurt met een zuidwestelijke stroming. juist weer wat koelere lucht onze kant op. En op dat grensvlak Eigenlijk ontstaan een dus die zware Van, uh, van, van, van twee lucht. luchtsoorten inderdaad. Ja, en daar hebben we dan de komende dagen nog, nog even mee te maken. Maar goed, wij horen dus uh, dat geluid wat we net uh, hoorden. Klopt. Maar uh, gisteren werd ook voorspeld hagelbuien. Zijn die al gesignaleerd? Nou, ik moet zeggen, ik zat um, de laatste klein uur ongeveer. op de site van het KNMI liggen de, de waarnemingen eruit. Oh. Dus ik kan niet meer zien wat er allemaal... Uh, Heeft u een uh, hagelbui? U kunt mailen. Ja, ja, dat zou heel handig zijn, want in één keer houdt het dan op de... En op de radarbeelden kan ik op sommige sites natuurlijk wel de bliksem erbij terughalen. Maar de hagelbeelden is wat lastiger. Dus dat, nou, Ik heb nog geen waarnemingen daarvan binnen gehad, maar het zou zomaar uh, kunnen. Als er nieuws is, dan horen we dat natuurlijk ja. vast en zeker van jou uh, wel. Maar goed, de, de omslag. Want uh, dit is het begin van de omslag. En de echte omslag moet eigenlijk nog komen. Ja, ja dat klinkt natuurlijk wel enorm dramatisch. En uh, het weer gaat wel uh, veranderen. Want uh, morgenochtend trekken er denk ik ook nog wat losse buien over het land. Maar morgenmiddag gaat er een, een buiengebied vanuit het zuidwesten... over Nederland trekken. Vooruitlopend kan de temperatuur lokaal nog zo'n 18 tot 21 graden worden. Maar als dat buiengebied gepasseerd is, dan daalt het kwik echt wel. En dat merken we dan de dagen daarna. Dan is het tussen de 14 en de 17 graden, Dus het, wordt wat, het wordt wat kouder met uh, ja, hemofaard? Ja, het wordt afgelopen wat fris. Maar aan de andere kant, we zitten nu um, op, wat is het... Uh, 21, 8 mei, geloof ik. Ja, uh, 7, mei het is 7, mei, dinsdag 7 mei is het vandaag. En dan het is het 8 een... minuten voor 5. Ja, ja, dank u wel. De normale temperatuur voor deze tijd van het jaar is 17 graden. Dus in die zin gaan we daar wel weer een beetje naar de, terug. We, we zaten gaan... ruim in ons jasje de afgelopen dagen. Oh goed, het wordt best ook nog wel, uh, wel lekker. Precies. Dus zullen we om het gevoel een beetje vast te houden. Een beetje lekkere, lekkere muziek. Een beetje, een beetje dit. Ja, ik ben helemaal voor. <laughs> lekker swingen. Gustavo Precies. Lima. Ballada. Zuid-Amerikaanse klanken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 Hoje vai rolar tch tch tch tch tch Kan ik met je komen spelen in de até o dansen, ga naar het hotel, ga naar het hotel. Ga naar rolar, Gustavo Lima e você. Está quero curtir com você na madrugada dançar, rolar até o sol raiar. Gata me liga mas está tem Gustavo Lima, até de madrugada dançar, rolar. Que hoje vai rolar <mulho> Gustavo Lima e você Ga dança dan, Que hoje vai rolar o Gustavo Lima Gustavo Lima zo heet hij ook. En daarom zingt hij dat waarschijnlijk op het laatste ze dansen. Tot in de vroege ochtendballade. Een gastcollege aan de Universiteit van Amsterdam... van de topvrouw van het IMF, Christine Lagarde. Die werd vanochtend verstoord door een demonstratie. Madame Lagarde, ik ben heel erg een believer. Oh, yes. It het de actie that betekent... Madame oh, Lagarde, oh, Eva Wiesing, onze verslaggever, zat ook in de collegezaal. Eva, bleef het alleen bij uh, Geschreeuw? Ja, ze waren eigenlijk best netjes, die uh, studenten, activisten... wie het ook waren, die daarbij waren. Het was een soort actiegroep, maar er was ook een Griekse studentenvereniging bij... werd mij verteld, er waren Spaanse studenten bij. Uh, maar ook uh, activisten uit het, uit het linkse circuit uit Amsterdam. Uh, ze waren helemaal verspreid over de zaal. En één pakte een briefje, begon te roepen... en een er gingen de anderen mee. En de rest viel bij. En, dat, de rest viel bij. en dat, is, dat is wat er steeds gebeurde. Er werd die ene afgevoerd, naar buiten gevoerd... en de volgende weer verder. En dat ging echt minutenlang door. Het was heel goed voorbereid. En mevrouw Lagarde, hoe uh, reageerde die? Vrij stoïcijn. Ze keek het allemaal redelijk geamuseerd aan. Maar ze wilde ook echt wel reageren. Want een van die studentenactivisten bleef uh, in de zaal... en wilde daarna ook een vraag stellen en de organisatie wilde hem eigenlijk eruit hebben... want die vragen moesten van tevoren vastgesteld worden, ingediend zijn. Toen zei ze, nee, nee, ik wil op die vragen antwoorden... en dat heeft ze ook echt gedaan. Dus het was, zij, was wel, uh, zij vond het belangrijk om daar wel op te reageren. En wat heeft ze verder gezegd? Ik bedoel, het ging daarna verder. Dan ging het over, denk ik, de economische problemen van ja. dit moment. Nou, heeft ze nog iets opmerkelijks gezegd? Nou ja, de discussie werd wel scherper door, had ik het, had ik het idee. Want uh, we weten allemaal dat het IMF een beetje van die 3%-norm af wil. Dat zeggen ze al wat langer. Nou, daar was ze behoorlijk veel feller in... dan bijvoorbeeld gisteravond bij Nieuwsuur. Ze zei heel duidelijk van die 3%-norm... Dat, dat magische getal, daar moeten we echt van af. Want als, je, als de groei tegenvalt, dan zien we net een soort... Uh, Luchtspiegeling. We denken elke keer dat we er zijn, valt de groei tegen en dan zijn we er weer niet. Dus we moeten echt af van dat hele uh, stringente 3% en uh, veel meer over de jaren heen uh, kijken. Want je moet wel bezuinigen hervormen om die economie te moderniseren. Ja, her hervormen, bezuinigen. Uh, dan heb je het niet alleen over de economie... maar dan heb je het natuurlijk ook over hervorming over banken en dergelijke herstructurering. Ja, ja. Wat zei ze daarover? Nou ja, dat banken die moeten geherstructureerd worden. Maar Lagarde die sloeg een andere weg in. Die zei van nee, die banken die moeten veel meer geld gaan uitlenen aan kleine bedrijven. Daar als we de economie weer willen laten groeien... dan moeten bedrijven kunnen lenen, moeten huishoudens ja, kunnen lenen. Hoe doe je dat? Nou ja, zij vindt dus dat de uh, centrale bankpresidenten in Europa... weer bij elkaar moeten gaan zitten en moeten kijken waar zit het hem in, dat die rente zo idioot laag is op dit moment, bijna niks. En dat je, als je een bedrijf hebt in Spanje, maar ze zegt ook in andere Europese landen... dat je dan zoveel geld betaalt voor lening. Daar moet wat aan gedaan worden. Dus eerst onderzoeken wat is hier aan de hand. En dan dat aanpakken. Dat is haar boodschap echt geweest. Eigenlijk de weg via de centrale bank bankpresidenten. Die moeten, die moeten dat doen, trekken. Ja, want dat is monetair beleid. Die, die kunnen het. Die zijn de enige in Europa die het monetair beleid kunnen voeren. Dankjewel, Eva. Het verslag is vanavond te zien in het journaal... Uh, neem ik aan, ja, met ook die actievoerders uh, daarin. Eva Wiesink, zij was erbij bij vandaag. Maar gewoon het hebben over na de klok van vijf uur. Nou, onder andere komt het nieuwe Vitesse-shirt voorbij. Daar is een hoop om te doen. We gaan eens bellen met iemand die erg hecht aan het oude shirt.